Oh, no. Zal maar je Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Ze heeft haar polsen doorgesneden. Ik hoop dat ik niet te laat ben. Zelfia, we let wel onmiddellijk een ambulance. Viet. Wat is het? Zegt Jezus niet, verzoen met uw broer of zuster, en kom dan voor mij bidden. Verwijt hij de fariseers niet helvelaars te zijn en dit te graven. Wel, lieve zuster, wat zijt jij dan? Denkt gij soms nog aan haar? Aan een arme zuster, die gij mee hebt helpen veroordelen? Heeft uw arme zuster niet verdedigd toen een beest in wilde bezitten? Hoe kunt jij je hier verbergen? Hoe kunt jij vrede leven met jezelf en met God... als jij die als schuwelijke waarheid kent? Dat zou de villa van Cleavroman moeten zijn. Wat een kast van een huis. Dit is blijkbaar een goede praktijk als oogarts. Ja, of een man die nog een betere job heeft. Ja, ja, ja, ja.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 Schoon benen. Ja, het is al goed, he. gij. <laughs> Waar die bel hier? We zijn hier twee ingangen en twee bellen. Eén voor de patiënten en één privé. Ja, bel maar op privé. Maar hoe zijn nog goed? Ja, Peter, wat is er achteraf van die dobberman geworden? Bluchtbegiftige? Nou, Ik zal eens zelfs eens bij u een dobberman pakken. De wachtzaal voor de patiënten is via die deur. Mevrouw Kleer, vrouw man? Ja. En wie bent u?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 Ja, is goed gekeken naar de schilderijen die hier hangen. Ja, ah, wat de dokters verdienen, dat kunnen wij niet aan tippen met onze maandelijkse prijzen. Nou, dat lijkt hier wel een museum voor moderne kunst. Kijk, Pieter, een appel. Stelt dat een appel voor? Het wordt toch tijd dat, dat jij je cultuur een beetje bijspijkert. Zeg, dit is niet waar. Een Delvoo. En, en dat en daar een magretenbuis. Bebelbaar. Zeg, dat je geen hartinfarct. Roestad klimt hier. Ik hier. Kort niet goed, Pieter. Hou me vast of ik val achterover. Wel dan nog. Guy, hoe kunt je dat in godsnaam doen? Ik was het daar beu Hubert, in zo'n kale cel, droog brood. Heb jij alleen eens in zo'n klooster gezeten en mij krijgt je daar in elk geval niet meer in? We hadden afgesproken dat je drie dagen zou blijven. Drie dagen, dat stelt toch niks voor? Drie dagen in zo'n klote kloosteringen Je kunt mij afvoeren naar een psychiatrisch instelling. Ik heb de brief toch kunnen bezorgen naar Marie-Alice Froom, hè? Je mocht gerust zijn. Ah. alles is volgens plan verlopen. Ik heb de mis opgedragen als de pastoor die dat al jaren doet. Niemand deed iets gedaan. Nee, maar die mis... brief, die, die, die brief. Ik heb de brief onder de deur van haar cel geschoven. Ze moet hem nu al lang gelezen hebben. Ja, en hoe was haar reactie? Ja. ja, hoe kan ik dat nu weten? Als ik met mijn opdracht klaar was, ben ik in stil stilte verdwenen. Dat was heel stom, hè, he, Door zonder bericht te vertrekken weten ze nu wel dat jij die brief van haar bezorgd hebt. hè? Ja en dan, hè. Het is een slotklooster.